Ja, vanavond eh, goede avond lieve mensen. Mijn naam is Yvonne hagelaar Raterband, En ook weer nu deze keer bedankt dat je ervoor gekozen hebt om eh, naar deze lezing, meditatie te luisteren. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat.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 Onderhand eh, zeker van zijn dat we dat zijn, hè? daar bestaat toch geen twijfel meer over. Dat weet je nu toch, hè? je weet nu toch dat dat het is wat je bent. Dat je zeker weet dat jij dat licht bent, dat je daaruit bestaat. Dat je al je problemen daarop in kunt leggen en dat je ook van daaruit kunt leven. Dat je al je levensvragen en je moeilijkheden gewoon, huppakee, daaraan dat licht kunt vragen en daarin kunt leggen. Alle andere kennis is van de aarde. En ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, maar wat kun je ermee als je ervoor staat dat je leven vandaag of morgen geëindigd kan zijn? Of beëindigd kan zijn. Dan mag je wel <coughs> heel veel weten over medicijnen. En die kennis ook rondstrooien. En vertellen hoe goed je daarin bent. Maar brengt het jou dichter bij de ziel die je werkelijk bent... Juist omdat je dat zo verwaarloosd hebt, die ziel, die kennis van jouw werkelijke, werkelijke zin. Lijkt het wel of dat draadje alsmaar dunner en dunner wordt. Maar alles is eigen vrije wil, ook hierin. voor de mensen die absoluut zeker weten dat ze een licht zijn. En dat die paar grammetjes, dat de ziel weegt, dat daar alle kracht in zit. En dat je dat groter in je gedachten kunt maken door even verbinding te maken met de zon. Het licht, een lamp om je heen of... Misschien kun je de volle maan wel zien, die nu vanavond aan de hemel staat. En adem dat licht in. Ook de maan wordt verlicht door de zon. En wordt daardoor groter en voller. Zo kun je kun je eigen licht ook groter en voller doen laten schijnen. Door je bewust te zijn dat je het licht van buiten je op het licht... In jezelf legt. En doe dat gewoon via je ogen. Breng dat door je lichaam naar je ziel. Even een plekje boven je navel. Ja, inderdaad, zo'n beetje waar je alvleesklier zit, ja, de pancreas. En adem is rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Adem is naar het kloppen. Luister eens naar het kloppen van je hart. Het ademen van je ziel. Hoor het bloed ruizen door je adem. En misschien hoor je ook wel de energie waar je mee verbonden bent. En doe nog eens een keer die ademhaling. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En voel die verbinding... En vol dat je contact kunt hebben met die innerlijke wijsheid in jezelf. Als je vanaf dat punt over je leven gaat nadenken, en je allerlei vragen stelt en daar zelf antwoord op geeft en eerlijk bent, dan hoef je eigenlijk je vragen aan niemand te stellen, maar je mag het altijd doen hoor. Maar vanuit dat punt krijg je ook antwoord. Word je bewust van het licht in jezelf. En graag wil ik in deze lezing, in deze meditatie, twee vragen beantwoorden. Ja, als ik aan de tweede vraag toekom, want ik kan nog wel eens uitweiden, maar ik heb uh, gedeeltelijk op papier gezet, dus ik uh, kan niet zo heel verschrikkelijk veel misgaan, maar ja, je weet het maar nooit. Ook als het al op papier staat of op papier of op een computer staat, dan, eh, ja, dan eh, kun je nog wel eens van de, van de regels afwijken en, eh, en dan verder gaan. Om dan niet meer te weten waar ik dan gebleven was. <lacht> dan moet ik werkelijk even zoeken, als ik het dan opgeschreven heb. <lacht> even zoeken en dan, eh, ja, nou, soms vind ik het wel, <lacht> soms vind ik het niet meer. Maar goed, de eerste vraag was van iemand en ik hoop dat deze vrouw de vraag herkent. Het is al van geruime tijd geleden en ja, haar e-mailadres, ik had een, een antwoord gegeven en dat kwam weer terug, dat e-mailadres, dat klopte niet. En ik heb nog een beetje gezocht of ik het op, haar naam op het internet kon vinden, maar nou helemaal nergens dus. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik, ik bewaar het nog even en uh, ik hoop dat de vragenstelster gewoon uh, nog eens een mailtje stuurt van: uh, uh, kan ik mijn antwoord nog krijgen of zoiets. Maar nee hoor, dat gebeurde helemaal niet. Dus uh, ja, dus het is al een behoorlijke tijd geleden en uh, nou, dan doe ik het nu maar in dit uur in de hoop dat je het uh, herkent, lieve vragenstelster. En ik doe geen namen, dus. Misschien herken je jouw vraag. Ik zou wel je voornaam noemen, want het is toch best wel een aparte voornaam. En hier is dan de eerste vraag. Nou, eerste vragen van één uh, uh, vraagstelster. Ik ben Meiti. Mijn vraag is, zal ik in de toekomst een verre reis maken naar mijn geboorteland Indonesië? ...naar Jakarta. Dertig jaar geleden... ...heb ik mijn familie... ...in Indonesië voor het laatst gezien... ...en... ...daarna nooit meer. En... ...zal ik ze ooit weer zien? En... ...ben ik dan alleen of... ...met anderen? En Ik heb een handicap... ...en komen mijn wensen dan wel uit... En kan ik mijn familieleden helpen en steunen in hun leven? Of hoe zal het gaan met mij in de toekomst? Zal ik gaan verhuizen? Ben ik eenzaam? En ik wil graag terug naar de vader van mijn kinderen en met hem samenwonen. In verband met onze uitkering is het onmogelijk bij hem te wonen. Of gaan we in een andere woning samenwonen? Ja. Dank u wel en alstublieft voor mijn vraag en met veel dank voor uw liefde van mij. En dan komt er verder nog een naam, een quote. Ja, <laughs> um, ja om met je laatste vraag uh, te beginnen, daar ga ik niet over. Dat, uh, dat zijn ethische kwesties, dat uh, dien je vanuit het diepst van je hart te beantwoorden en... Uh, dat kan ik niet voor je invullen, dat ga ik ook niet doen. Maar laat ik maar met je eerste vraag beginnen. Ja, mooie naam, Meiti dus. Die naam ken ik eigenlijk wel. Volgens mij is dat een naam afgeleid van, van meisje. Ik, ik heb een Indische schoonmoeder gehad, ze is overleden trouwens. En ik heb ook wel eens de naam Meiti horen zeggen. En ik dacht dat, dat een of meis een koosnaam was. En volgens mij laat het de liefde zien van de ander... Dan is het werkelijk een bijzondere naam. Dat jij die naam je hele leven al hebt. Hè? En dat het ook jouw naam is. Ja, ik dank je voor het vertrouwen. Voor jouw vertrouwen. Om mij jouw vraag te schenken. Ja, in dit leven schrijf je. In deze vorm wil je graag naar Indonesië. Dus het lichaam dat je nu hebt met het lichaam dat je nu hebt, ben je 30 jaar niet meer in, in, in Indonesië geweest, zeg je. Maar je, dan kan ik je toch zeggen, er bestaat, er bestaat astrale reizen. Dat wat je in je uittredingen doet, in je dromen in kleur. En weet dat je daar steeds komt in je dromen. Het is voor heel veel mensen misschien, ja, wat zal ik zeggen... Ja, veel mensen willen het niet horen en zeggen, nee, maar dat telt niet. Maar laat ik je zeggen dat het wel telt. Want in de liefde, in het liefde van het universum, telt de afstand niet. De tijd telt niet en de afstand telt niet. Als jij s'avonds op je bed gaat liggen, en dan maakt helemaal niet uit hoe jouw lichaam is, of je nou wel of niet gehandicapt bent, maakt niets uit. Je kunt met je gedachten, met je geest, Kun je reizen. Als je in slaap valt, maar wakker blijft, weet dat het tegengesteld is, maar het is mogelijk, kun je uit je lichaam stappen. Dat kun je bewust doen, door te zien dat je inderdaad uit je lichaam stapt. En je kijkt naar beneden en je ziet daar je lichaam liggen. Je kijkt bovenop je bed. Je kijkt eens naar boven, daar ligt je plafond van je, van je slaapkamer en zo kun je reizen, want dat koord waar je aan vast zit dat kan overal heen reizen, dat kan sneller reizen, je kunt sneller reizen met dat astrale lichaam door het hele universum heen overal kun je heen, in een fractie van een duizendste van een seconde zo kun je afspraken maken dat je mensen ontmoet in Indonesië familieleden wellicht. En het komt ook voor in je dromen. En wellicht ben je dat de volgende dag vergeten. Dan tijdens jouw dromen bezoek je juist diegenen die jou lief zijn. En die in het aardse leven zo ver van je afwonen. Maar tijd en nogmaals tijd en afstand... We staan in de werkelijke werkelijkheid niet. De werkelijke werkelijkheid die de liefde heet, wat dus het universum is. Alleen dus de liefde telt. Als je de tijd en de afstand laat voor wat het is en in de liefde met een hoofdletter, dus niet lief zijn voor elkaar, maar een eisende liefde, een, een gevoel diep binnen in jezelf, van het totaal accepteren van alles. En het ook, het gevoel hebben, ja het is goed. Wat er ook gebeurt, het is goed. En ik accepteer het, en dit is die liefde. Dan voel je de afstand en de tijd niet meer. Dan is het als zo even dat je bij hen was. Dan is het al, valt die dertig jaar, valt weg. Maar je kunt ook bij hen komen op die wijze. Jouw droomleven, je uitredingen, zijn zonder dat je het je bewust bent in dit aardse leven. En ze zijn er wel degelijk hoor en werkelijk. Jij bezoekt steeds in enkele ogenblikken die plekken en die mensen... Die jouw lief zijn. Maar dat heeft ieder mens hoor. Dat kan gewoon allemaal. Dat is ons erfrecht. Dat kunnen wij mensen. En het is al erg genoeg dat we dat niet wisten. Maar nu weten we het. Er zijn er nu zoveel die dat uitleggen. Astrale reizen kun je dat noemen. Afstand, tijd, dood. Bestaan niet. Het is de illusie van deze wereld, van deze gedachten. Die je hebt over de aarde. Lastig hè? Terwijl je toch verdriet hebt. En er zo dolgaag heen wilt. Maar dat is de andere gedachte. En weet dan ook dat er mensen zijn hier op deze wereld. Die, die deze astrale reizen bewust doen. Dat, dan kun jij het ook. Want het is voor ieder mens. Dit is een deel van ons erfrecht. Dat is dus het dromen, zoals wij dat zeggen. Dromen, uittreding in kleur. astrale reizen, het is hetzelfde. Je kunt een afspraak met iemand maken. Je kunt eh, gewoon je lichaam laten liggen en eruit stappen. Zoals je dat iedere avond doet als je gaat slapen. Want dan doe je het onbewust en nu kun je het bewust doen. En neem jezelf voor deze hele reis te onthouden. En het zal misschien in het begin heel lastig gaan. Misschien zul je het honderd keer niet doen. Maar op een gegeven moment weet je het. Kun je het wel. En herinner je dat je uit je lichaam gestapt bent, herinner je dat je zo oeps door je dak heen gevlogen bent. En dat je buiten in de, in de lucht en dat je vloep, in, in werkelijk in. In minder dan een tel in Indonesië bent, of in het land bent, of daar bent waar je graag wilt zijn. Je hoeft alleen maar, ja werkelijk, alleen maar tegen jezelf te zeggen. Zometeen ga ik slapen en in die tijd, in die slaap, treed ik uit en reis ik naar waar je naartoe wilt. Naar Indonesië bijvoorbeeld, zoals jij dat wilt, naar mijn familie daar. Doe dat, zeg je dan tegen jezelf, zonder de emotie van de aarde. Want ik weet dat ik daar gewoon kan komen met mijn astrale lichaam en dat mijn fysieke lichaam hier op mijn bed blijft liggen. Ik zal dan ook geen last hebben van welke lichamelijke handicap dan ook. En nogmaals, het zal misschien niet gelijk de eerste keer kunnen, maar... Blijf het toch steeds maar tegen jezelf zeggen, want op nacht zul je bewust uittreden. En zul je bewust, zoals jij dat wilt, bij je familie in Indonesië zijn. En wat mooier is, je zult het je herinneren. Maar wanneer je daar in je lichaam, dus in jouw fysieke lichaam, daar naartoe zult reizen met een vliegtuig of zo, ja, dat kan ik niet voor je invullen. Wat dat betreft zou ik je kunnen zeggen, dan hoef je alleen maar te visualiseren dat je op reis bent in een vliegtuig en dat je op reis bent aan je familie en dat je hen zult zien en dat je een tijd met hen zult doorbrengen. Dat kun, je met hen, dat kun je allemaal visualiseren en dan zal het gebeuren. En dan kun je besluiten om met die visualisatie die je dan hebt, steeds maar weer het universum te danken, te danken, te danken voor alles wat aan goede dingen in jouw leven aanwezig is en wat je nog allemaal nog kunt in je leven. Ook het simpele feit dat je kunt denken en daarvoor te danken, te danken dat je kunt visualiseren en te danken dat je als het ware terug kunt voelen en kunt zijn in een astrale reis, in Indonesië. Wij mensen kunnen ons anders visualiseren en het zal dan ook gebeuren. Toch dien ik je wel te zeggen dat je het nooit kunt weten wanneer. En het zal misschien in dit leven zijn of in een volgend leven. Dus ja, je, je dient wel een, een moment af te spreken. Anders ben je niet duidelijk voor het, het, het, dat wat je zelf bent. En je hebt het over je familie die arm is, maar misschien is dat naar nou onze begrippen hier als mensen die hier in Indonesië wonen, maar misschien zijn zij veel gelukkiger met elkaar. En ja, misschien hebben zij hun karma, hun, hun, hun, hun levensopdracht uh, om, om met weinig geld om te kunnen gaan, zodat ze de liefde onderling beter zullen ervaren. En niet dat gehannes met dat geld en dat, dat willen hebben en, en dat soort dingen. Want je kunt alles wat je in je leven, leven gebeurd is, accepteren. En vanuit die acceptatie begrijpen en liefhebben. En zonder wrok omkijken. De dingen zijn zoals ze zijn. Je kunt vanuit jezelf liefde sturen en alles accepteren in je leven. Je kunt je een ander huis visualiseren en in een rustige meditatie het huis en de situatie voor je zien, die jij graag zou zien. En dan hoef je je niet eens druk te maken hoe dat moet gaan en je hoeft ook niet te denken, nou daar heb ik er wel geld voor nodig. Want het wonderlijke gebeurt dan gewoon. Niet dat je het voor niets krijgt, maar de omstandigheden veranderen dan voor jou, als je dat in een visualisatie hebt vastgelegd. Wat je denkt en dan komt jouw leven. Maar je dient er altijd over na te denken of het ook goed zal zijn voor de ander, voor anderen. Ja en leef je leven, pieken niet te veel, want door die zorg vergeet je werkelijk wie je bent. Je bent het stralend licht voor jezelf, maar ook voor anderen. Onthoud dat jij altijd dat grotende stralend licht bent. En dat je in de kracht van jouw gedachten alles kunt. En misschien is dit jouw karma, jouw levensweg, om op die manier bij jezelf te blijven, je naar binnen te richten en de dingen die jij werkelijk wilt te visualiseren. Dan rest er nog geduld en het bemediteren van je eigen leven soms, ja, soms is er een leven voor nodig om de dingen in jouw leven te accepteren. Om niet om te kijken en niet naar anderen te kijken. Ook niet om het beter te willen voor anderen. Want mensen hebben hun eigen pad, hun eigen weg. En daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. Jij kunt het leven en wij mensen kunnen het leven voor anderen niet leven. Ook niet hun weg bewandelen en ook niet hun weg zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder mens. Ieder mens heeft zijn eigen lichaam, zijn eigen leven, zijn eigen denken. Maar zeer zeker zijn eigen pad, zijn eigen weg. Het is de mens die aan de verandering, die aan de veranderingen in het leven ontvankelijk is en niet de omgeving en niet alle dingen om hem heen, dat is, de aarde is de mens verandert, keer op keer, keer op keer. En dat is ook wat inherent is aan het mens zijn. Maar die mens is altijd uiteindelijk verantwoordelijk voor het eigen leven. Hoezeer wij mensen ook het leven van andere mensen in te vullen, het enige wat wij kunnen doen is te begrijpen, te accepteren en onze eigen verantwoordelijkheden nemen. Dus als je zegt, ja, zij hebben het arm en zij hebben dit en zij hebben dat, ja, ik vind dat triest, ik vind het heel jammer. Maar je kunt doen wat je kunt doen, maar meer ook niet. We dienen alle onze eigen verantwoordelijkheden te nemen. Je dient ook goed te zijn voor een ander. En als je niet anders kunt dan door welke handicap, ach vind ik ook zo'n raar woord, maar door welke, uh, ja, welke vorm van jouw lichaam dan ook. Als je niet anders kunt dan liggen of denken of op een andere wijze moeilijk ter been bent. Het enige wat jij kunt, wat een mens dan kan, is door te denken. Dat is ons dan gegeven en dat is ook waarom we dan op deze aarde willen komen. Om ons niet meer met anderen te bemoeien, maar onze eigen gedachten te laten bedenken, te horen. En de tijd te nemen om in onszelf te luisteren. Te luisteren naar die stilte in ons. En veelal hebben veel mensen dat niet willen doen, leven na leven en leven na leven en besluiten dan in een leven op aarde snelheid in hun denken te maken, snelheid in hun bewustzijn te maken en zich in een leven van stilzitten, stil liggen of op een andere wijze zich niet te verplaatsen, maar de rust te nemen om net als een monnik de rust in zichzelf terug te vinden en... Zelf te horen. De stilte te horen. Want was het niet zo dat veel mensen in al die levens daaraan voorbij gingen? Ze hadden het zo druk. Ze wisten zich geen raad met hoe zij zo snel mogelijk van de ene plek naar de andere moesten gaan. Hadden zij zelf niet besloten om op deze aarde de snelheid uit het bestaan te halen en de snelheid in het denken terug te halen? In een korte tijd, een betrekkelijk korte tijd van de aarde, 50, 60, misschien 70 of 80 jaar van hun evolutie. Omdat als ze dan weer terug zouden komen in hun werkelijk bestaan zonder de illusie van de aarde. Een enorme snelheid te maken in hun denken, in hun bewustzijn. Niemand kan je dat geven. Dat dien je zelf te doen. Niemand kan op jouw weg lopen. Het is jouw weg en van niemand anders. Jij gaat daarover. Jij loopt daarover en jij maakt vorderingen op jouw weg of niet. Er is een tweede vraag. En die is weer van een iets andere aard. En ja, ook die zal ik met ontzettend veel plezier beantwoorden en daar heb ik nog alle tijd voor jou. En ik hoop, lieve meiti, dat je, dat je iets aan deze vraag hebt gehad. En dat het niet uitmaakt hoe je lichaam eruit ziet. Dat het niet uitmaakt of je eigenlijk hier in het land blijft of niet. Je kunt astraal reizen en dat is eigenlijk wat ik je wilde zeggen. Als je het op een andere wijze wil doen, ook dat kan. Je zet dan alles gewoon in werking. En het, alles is mogelijk op deze wereld. Laat je niet beperken door je gedachten. Laat je niet beperken door mensen die zeggen, ja maar het kan niet. Laat je niet beperken door de gedachte dat het voor jou niet is weggelegd. Want alles kan. En nu ja, de tweede vraag. En die is nog niet zo lang geleden gesteld, echt heel kort geleden en... Ik moet zelfs nog even doorgeven dat deze vraag op het in de, in de meditatie behandeld wordt. Hij is kort de vraag. Maar ook hierin ligt zoveel aan liefde te geven. En de volgende vraag wordt gesteld. Ik zou zo graag willen weten wat ik moet doen met mijn werk. Of ik op de goede weg zit. En of ik mijn taak als moeder wel goed uitvoer. Ik twijfel over zoveel dingen. Aankwoots. Tja, wat moet je doen met je werk? En of je op de goede weg zit, schrijf je. Ja, dat is wel voor mij een beetje bekend terrein, zou ik zeggen. Nou, in ieder geval, ook jij bedankt voor je vraag en je vertrouwen in mij. En het zette me even aan het denken over hoe ik destijds, hoe ik destijds allemaal deed met mijn kinderen. Het werken dus. Ik was helemaal niet van plan, maar ja, ik rolde erin. En of ik twijfelde daarover. En dat was eigenaardig, daar moest ik even over nadenken. Nee, dus totaal niet. Er was echt geen enkele twijfel over of het goed was of niet goed was voor mijn kinderen. Dat was toch wel een verrassing hoor toen ik daarover na ging denken. Maar wat dat betreft hadden mijn kinderen het gemakkelijk. Ik was er gewoon altijd en ze merkten er eigenlijk nauwelijks iets van dat ik werkte. Want toen mijn kinderen in de leeftijd van 8 en 9 jaar waren, begonnen mijn echtgenoot en ik een eigen. Een uh, eigen bedrijf. En vanaf toen besloot ik mee te werken. Nou niet meteen, maar ja, ik rolde er eigenlijk zo'n beetje in. Ja, het ging eigenlijk niet anders en het was eigenlijk vanzelfsprekend. <coughs> ja, het werken een flink aantal jaren geleden en nu in deze tijd. En zeker het werken in een eigen bedrijf kan anders gecombineerd worden dan wanneer je in de loondienst bij een ander bent. In die periode reed ik eh, twee keer per dag, ja, schrik niet op en neer, van Amsterdam naar Kastrikum en terug. Want ik wilde per se met mijn kinderen lunch gebruiken. En dat kon toen nog hoor. Dus plankgas, eh, heen naar Amsterdam, pla plankgas kwart over uur eh, twaalf eh, terug. En dan was ik eh, even over half één thuis. En dan kwamen ze ook net thuis, terwijl de school zo'n beetje aan de overkant stond, maar... Ze deden, eh, ze deden, ze liepen denk ik achteruit of zo, want ze deden er altijd heel lang over, omdat ze thuis kwamen. Maar in ieder geval plank gas thuis, weer thuis. En dan eh, gingen we lunchen. En eh, naast nou, ze we kwart voor één weer aan school. En dan, hup, ik meteen weer naar Amsterdam. En dan ging ik om kwart over drie hup, weer terug naar huis. En dan had ik ordens mee, want je had nog geen computers. En dat allemaal vijf jaar achter elkaar. Ik was niet moe te krijgen. Ik vond het hartstikke leuk. Ik had dan ook een hartstikke leuke auto. En uh, lekker de radio aan. En nou, ik vond me daar geweldig in. Ja, en, en toen nog geen flitspalen. Hè? En zeker geen controles. En ja, absoluut minder verkeer. En ik kon toch echt wel, nou, vrijwel gelijk een uh, plaats in de binnenstad van Amsterdam vinden. Ik zei gewoon tegen mezelf... Bij het kantoor staat er een plek. En ja hoor, was het dan ook altijd. Witte magie, hè? Ja, en ik vond het heerlijk. Die vrijheid van het autorijden. En ja, dat heb ik nog steeds, vind ik nog steeds ontzettend leuk. Maar ik zou het niemand aanraden hoor. Want het is een kakzinnige onderneming. Al dat geheen en weer Maar nogmaals, het kwam toen. Het gaf me een enorme hoop energie. En ik vond het verschrikkelijk leuk. En het werken ook. Dat vond ik ook enig. En ik heb heel wat... Verhalen uit die tijd opgedaan van uh, ja, mensen die, ja, ik kwam op een gebied te werken in ons kantoor. Nou, dat had ik nog nooit gedaan. Ik was uh, jarenlang direct secretaris geweest van een groot bedrijf. Nou, dan ga je ineens samen met je man iets doen en dat is dan ineens heel anders. Ja, en daar moesten we ook beide even aan wennen, wennen natuurlijk. Maar goed, het gaat niet, om, gaat niet over mij. Maar uh, ja, in ieder geval het lag misschien een beetje anders voor mij dan misschien voor jou. Maar ja, toch de werkdruk van twee tot drie uurtjes per dag en dan s'avonds nog. En ja, niet echt leuk. Maar goed, eh, iedere tijd heeft zijn eigen eigenaardigheden en problemen. En ja, je schrijft in ieder geval dat je twijfelt over zoveel dingen. Ja. Werken voor een ander ja. en werken voor jezelf. Ja. Alhoewel het niet zo hoeft te zijn dat je daar minder of meer door zou kunnen werken. Want als jij beseft dat je op je eigen weg bezig bent en niet op de weg van de ander of van een ander, dan is er een verschil. Als jij beseft dat jij met jouw leven bezig bent en niet het leven van anderen invult, dan is er een wereld van verschil. Als jij beseft dat jij verantwoordelijk bent voor jouw kinderen en niet anderen, ook dan is er een verschil. En toch ook weer niet. Want ook kinderen die op het kinderdagverblijf zitten, groeien op. Net zoals de kinderen van moeders die thuis blijven, die groeien ook op. En vaak, veelal is het de beslissing van de ziel, de ziel van het kind, de ziel die nu geboren wordt, om door meer dan één persoon grootgebracht te worden. Dus om de ervaring te voelen van de verschillende mensen. Die, uh, along the way zou je kunnen zeggen, die meereizen op het, op het pad van dat kind, van, van die ziel. Om zo een enorme ervaring op te doen, in het jonge leven al. En dat geef je als moeder, om die situatie ook te schapen. Dat weet je niet als ziel, maar die behoefte zit er ook binnen in jezelf. En we kunnen vanuit een ouderwets gevoel, hè, van, van mijn generatie of welke generatie dan ook, een ander denken, ervan uitgaan dat dit verkeerd zou zijn. En dat het, alleen, het opvoeden alleen door de moeder of vader dient te gebeuren. Maar, ach, ik zei al, maar nu worden die kinderen gehoor, geboren met de wens om door meerdere mensen begeleid te worden in hun jonge, jonge jaren. Deze zielen zijn zo sterk. Ze kiezen zelf uit bij wie ze zich het beste voelen. En bij wie dat, die levensopdracht het beste vervuld kan worden. En eh, ja, soms eh, en bij, bij wie die liefde hè, bij dat oude paar het belangrijkste is. Hè, eh, en ook, ook dat deze zielen zien dat eh, ja toch wel... Jaren 60 mag ik toch wel zeggen? Toch wel een behoorlijk, nou, ik weet even geen ander woord dan. toch wel het vrije, het, toch wel vrij slappe opvoedingsmethoden. Hè, om eens even een beetje oordeel aan te geven. Zodat alles moet kunnen, alles mag. Nou, daar zijn deze zielen al lang overheen. Dus deze zielen kiezen zich die ouders uit die bij hun toekomstige levensopdracht behoren. Die hun. Dat behoort dus bij de blauwdruk van hun leven, van hun karma. Dus ook om hun leven uit te diepen en niet voorbij te gaan aan de moeilijke dingen in hun leven, maar ermee om te gaan om dan te bepalen dat ze er ook in hun leven overheen kunnen stappen. Ze willen duidelijkheid en velen eh, met hun kosmisch bewustzijn zijn daar dan ook aan toe. Ze, zien, ze kiezen ook hun, hun medeopvoeders uit, niet alleen de ouders, maar ook de opa's en de oma's, die misschien meer dan in vorige generaties met hen omgaan. En daar leren ze ook van. Ze lezen de ogen van die opa's en oma's als het ware. Maar ja, ik die natuurlijk niet te zeggen, als het ware, hè? want het gebeurt gewoon. Zelf ervaar ik dat nu ook met mijn jongste kleinkind, dat, dat nu net even twee jaar is, en waar ik me echt, dat, dat, ik sta er versteld van, en ik zie dat dus met al die kleine kindjes, die weer verder zijn dan, dan kindjes weer van, die nu al weer tien jaar zijn. Maar dit kindje leest in mijn ogen, alsof ze een boekje zit te lezen. Ze kijkt daarin, ze is daar echt eventjes bezig, en ik kan er ook geen ander woord voor geven. Ze neemt de tijd om rustig even te kijken. Nou, vindt ze daar die liefde in? Vindt ze daar iets in wat haar bevalt of niet? En dan geeft ze antwoord op. En daar is ze mee bezig. en eh, Daar voelt ze zich ook prettig bij. En soms wil ze dan ook, ondanks het feit dat er zoveel anderen zijn, in die ogen zitten, of het nou van mij zo of van iemand anders, dat doet er niet toe. Maar daar heeft ze dan haar voorkeur voor, even. Dat heeft ze dan op dat moment even nodig. Ik vind dat heel bijzonder. Want het pand met de ouders is ongelooflijk sterk. Maar dit, dit hebben ze dan blijkbaar. En ik praat niet alleen over mijn kleinkind, maar dat hebben het kindjes van nu. En de vraagstelster is dus ook een moeder... Zie dat dat ook gebeurt. Die kinderen die hebben een enorm bewustzijn. Waar het op neerkomt is dat kinderen nu in deze tijd duidelijker zijn, een groot bewustzijn hebben en veelal ook helderziend en helderhoorend zijn. En gelukkig zijn ouders zich dan hiervan bewust. Niet altijd, maar dan is er toch altijd weer een aardige buurvrouw of vriendin die daarover wel het een en ander kan vertellen. En dat is ooit wel anders geweest toen. Veel kinderen moesten in alle eenzaamheid deze dingen verwerken. En een aantal jaar geleden is er zijn moeder eh, met haar toen twaalfjarige dochter bij mij geweest, want niemand anders kon iets voor haar doen. Half Nederland had ze afgesjouwd, alle specialisten geraadpleegd, maar de enige raad die gegeven werd, nou het gaat wel weer over en hier heb je een pilletje. In die tijd, ja het was niet anders, maar goddank is dat nu anders. We hebben nu een hele generatie kinderen die de kennis en inzichten uit de astrale wereld in zich dragen. Is natuurlijk altijd zo geweest, maar die die kennis en inzichten ook van plan zijn te gebruiken. De, die dus ook nodig hebben dat die moeder misschien ook niet altijd baar thuis is met dat kind, zodat het kind zich kan laven aan verschillende opvoeders om zich heen. Om zo ervaring op te doen. Deze kinderen laten zich niet manipuleren door één opvoeding, door één bepaalde ouder. Maar die in dit leven hier op aarde dus meerdere mensen om zich heen willen hebben. En voor velen is dan het antwoord, de ouders, de grootouders, het kinderdagverblijf, de school, niet de school, maar op, op, op de andere wijze. Kortom, een vrijheid in keuze om te bepalen hoe met het leven om te gaan en van iedereen wat te leren. En nog even terug te komen op je twijfel. Wat dat betreft heb ik mij altijd voorgenomen dat als ik zou twijfelen over wat dan ook, op mijn werk of wat dan ook, het niet door zou gaan op geen enkele wijze. Dus misschien is dat wel een antwoord voor je, maar voor jou ook, maar toch die je er zelf over na te denken waar die twijfel vandaan komt. Dus die twijfel, ja, dat is toch iets. Je kunt zeggen, ja, het komt uit je ego. Maar dan is er toch iets in jezelf. Voel eens je of die twijfel ook in, in de diepte van jezelf zit. Die twijfel is er niet voor niets. En dat kan vanuit een diep gevoel in jezelf komen, om nog eens over de dingen na te denken. He, dat, je, dat je toch, ja, wat wil je met je kinderen? Wil je het wel? Eh, wil je wel bij je kinderen zijn? is dat voor jou wel belangrijk. He, wat dat betreft, als ik het toch even over, over autorijden heb, he, moet ik ineens wel even aan denken, betwijfel nooit in, in uh, inhalen. Dus iets wat je, waar je over twijfelt, gewoon niet doen. He. Maar goed, je twijfelt en, en nemen ze in je gedachten door dat als je zou stoppen met werken, wat dan de consequenties zouden zijn. He. Denk eens na waarom je werkt en wat daar de reden van is. He, wil je daar nu meegaan en kun je alles loslaten en dat het om de hypotheek gaat of een groter huis of andere statussymbolen, apparaten die we niet echt nodig hebben. En dan de moeder te zijn die je diep in je hart wilt zijn, omdat je ziet dat je kinderen je meer nodig hebben dan de mensen op jouw werk. Dan kun je er dus zo over nadenken dat dat misschien die twijfel naar boven haalt. Of is het dat wat ik je hiervoor gezegd heb, of ben je zo gelukkig in je werk, dat je het geluk en die werklust mee naar huis neemt en je kinderen in dat enthousiasme laat delen, dan word je ook niet moe hoor. Jij bepaalt dat, jij beslist, niemand kan dat voor je doen, dien je zelf over na te denken, welke beslissing jij ook neemt in je werk, wat ook je argumenten zijn. Jij bent zeer goed in de staat om daarover na te denken. Ja, nou, je hebt zelfs hersens gekregen om daarover na te denken. Maar weet je, met je werk dan kun je dus ook, als, dat, als die twijfel daar zit te frikken, hè? ja, als, als dat te maken heeft dat je doet wat anderen van je verwachten, Waar ben jij dan? Hm? Is dat dan werken? Omdat zo'n beetje je hele straat werkt, alle vrouwen werken? Of om, zoals gezegd, om het geld? Kun je niet meer loskomen van bepaalde patronen? Worden dingen jou opgelegd? voel je dat je als een slaaf je werk moet doen? Wat voor werk je ook doet hoor. Er zit geen enkel verschil in. Denk je dat je alleen nog maar aan het racen en het rennen bent? Dat je nergens meer aan toe komt? Geef anderen jou op wat en hoe je dit moet doen? Hoe te denken zelfs? En waar ben jij? In dit alles. Of doe je dit allemaal omdat je het echt hartstikke leuk vindt? Omdat het je energie geeft. Omdat je het leuk vindt om met veel mensen om te gaan. Om dat ook aan je kinderen uit te leggen. Misschien is het bij jou wel zo dat je dan juist bij je kinderen moet zijn. Dat jouw kinderen jou nodig hebben in hun jonge jaar. Dat kan allemaal. Niets is verkeerd. Alles is goed. Niemand kan dat voor jou invullen. Je dient dat zelf uit te zoeken. Door je op jouw weg, jouw weg te begeven. En je in gedachten... En te zien, voor je te zien wat er voor jou ligt. En je niet gek laten maken door allerlei mensen die vinden dat vrouwen die dan thuis zijn, ook al hebben ze gestudeerd of wat dan ook, prinsesjes zijn. Wat een nonsens. Ja, ik wil er verder niet over oordelen over de boek. Ik heb het niet gelezen. Het boek over vrouwen die dan, dan voor kiezen om drie dagen te werken. Ik vind het moet iedereen voor zich weten. Niet iedereen is even lichamelijk sterk genoeg om, om dat allemaal aan te kunnen. Velen zijn lang onderweg, kunnen het ook niet aan. Zijn nog lichamelijk niet helemaal in orde na een bevalling. En dan kun je zeggen, ja, maar het moet in twee maanden toch van over zijn, maar dat is niet bij iedereen zo. Er zijn vrouwen die hebben daar twee jaar nog last van. Ze steeds maar moe. Ze beginnen te twijfelen, is dit het allemaal waard? Ja, daar kun je over nadenken. Niemand kan je dat antwoord geven. Dat doe je zelf te doen en laat je door niets en niemand gek maken. Het is jouw weg waar je op bent. En niemand kan zien hoe jouw weg is. Dat kun jij alleen. Wat ligt er in de weg voor jou? Het is jouw toekomst, het is jouw leven. Het is wat jij besloten hebt toen jij, toen jij besloot om een leven hier op aarde te leven. Voldoe je nog aan jouw gedachten over dit leven? Of ben je daarvan afgedwaald? Ben je zelf nog verantwoordelijk voor jouw leven? Of heb je de regie aan anderen overgegeven? Geef je daar nu diep in je hart anderen de schuld van? Het zijn dingen waar je over na kunt denken. Misschien wil je nog wel werken, maar dichter bij huis. het voor je en het zal je gebeuren. En nog even terugkomend over het, dat je daar diep in je hart anderen de schuld van zou kunnen geven, dat je de regie aan anderen overlaat en dat je niet meer zelf verantwoordelijk bent. Anderen zijn nooit schuldig. En we hoeven ons als moeder ook nooit schuldig te voelen. Hoe zie je dat ook? erin gedrukt wordt, voel je nergens schuldig over. Jij bepaalt hoe jij je leven wilt leven. En jij hebt je verantwoordelijkheden naar de kinderen die jij verzorgt, die je op de aarde hebt gezet. Die kunnen nog niet voor zichzelf zorgen. Jij bepaalt hoe je je leven wilt leven, maar bepaal jij dat ook. Het is toch wel degelijk iets waar je over na kunt denken. Nee, nee, je moet niks. Maar je zou het kunnen overwegen om daarover na te denken. Ja, dan kom je misschien tot andere besluiten hoef je nooit te twijfelen. Dan voel je je goed, wat het ook is, wat je ook besloten hebt. Want dan is er geen twijfel. Neem voordat je gaat denken hierover, een kort moment voor jezelf. En breng dat licht, wat, wat je iedere keer aan het begin van het lezen kunt horen, breng dat licht naar binnen. En als dat licht binnen in jou groot is en je voelt dat gewoon, ook al voel je het niet, het is groot, dan stort je dat licht uit in je aura. En zet je voeten nog stevig op de grond en verbind je eens met de middelpunt van de aarde. En ga dan eens nadenken over je leven. of hoe je dat in wilt vullen met je kinderen. En wat je graag zou willen. Dan zie je het voor je. Ik denk daar eens over na. En dan kom je misschien tot andere besluiten, tot andere beslissingen. Dan hoef je nooit te twijfelen. Dan voel je je goed. Wat het ook is dat jij besloten hebt. Want dan voegt dat naadloos in het gevoel van je kinderen. Want dan is er geen twijfel. Twijfel komt niet uit het hart, twijfel komt uit het ego. En helaas is het het ego, de illusie, de maskers, het leven, nou ja, het leven, het, het leven dat een illusie is, dat de meeste mensen hier op aarde leven. Het ego dus, de illusie van de werkelijkheid. De illusie waarvan de meeste mensen dan denken dat dat het leven is, maar het is niet het werkelijke leven. Het werkelijke leven is het leven vanuit je ziel. En als je dat wat je besluit om met de rest van je leven te doen, met de vraag te doen die je mij gesteld hebt, maar dan aan je eigen innerlijk te stellen, en het universum te vragen je geleidegeest, de energie, de God in jou te vragen, om hulp, om een antwoord te geven, dan krijg je dat. Dan krijg je vanuit het werkelijke leven, vanuit je ziel, vanuit het gevoel waar geen enkele twijfel in zit. Dan kom je ook op jouw eigen weg, op jouw pad, op jouw weg die voor jou is. Die jij zelf bepaald hebt. En daar zul je de dingen tegenkomen die bij jou horen. Dan zullen anderen jou niet kunnen beperken. Want dan beperk jij jezelf niet. Want je bent zonder twijfel. Jij bent de baas over jezelf. Jij bent meester over jezelf. En zo zie je dat het zo ook kan. En het lijkt misschien allemaal heel gemakkelijk gezegd. Makkelijk uitgesproken. Maar ook ik ben hier doorheen gegaan. En jij kunt dat ook. En ieder mens dient hier doorheen te gaan. Door deze vormen van toch wel moeilijk, lastig leven. En dat het makkelijk lijkt. Met juist in dat denken ligt een wereld van uitpluizen, van gevoelens, van nadenken, van piekeren, van ploeteren, om eruit te komen. Om uit die vervelende toestand van twijfel te komen, van ellende, van onvrede. Maar om het leven werkelijk te leven, zoals jij je dat gedacht had, vanuit je ziel, daar dien je zelf te komen. Dat is een weg die jij dient te gaan en waar anderen jou nooit mogen adviseren. Want niemand kent jouw weg, ook de hel, helderzienen niet. Ook de helder horen er niet. Het is alleen mogelijk om vanuit jouw eigen herinnering de ander te laten delen. Ook ik ben die weg gegaan en heb hem afgelegd. En ik kon het, dus dan kun jij het ook niet anders. Ook ik voelde mij op een gegeven moment in mijn leven verantwoordelijk voor mijn leven, voor mijn gedachten. Voor de wet van oorzaak en gevolg in mijn leven. En ben daarover aan het nadenken geslagen. Dan kom je ergens uit en dat ergens is je ziel. En niet anders. Je ziel, de liefde, de stilte. Of zoals mensen het ook wel zeggen, de bijna doodervaring. Maar dat vind ik zo'n woord. Ja, er is geen dood, want de dood bestaat niet. Het is een ogenblik, een moment in het samenvoelende gevoel van alle levens met elkaar. Een diep voelen in het licht, het zelf zijn van het licht, de eenheid met alles. En dat is ook alweer een verandering in, in, het, vorige, in het leven daarvoor. En zo vanuit die een ding, eenheid ben jij dat zelf ook. Dat ben jij. En ook voor jou is die weg. Neem geen overhaaste beslissingen en huppakee, dat is wat ik wil. Want daar denk ik zorgvuldig over na. En is dat werkelijk wat jij dan wilt? En misschien heb jij die collega's op je werk hard nodig om tot een ander denken te komen. Om tegen te komen wat jouw irritaties zijn. Om daarmee aan de slag te gaan. Om te zien wie de grootste spiegel voor jou is. Karmische afspraken worden er ook gemaakt op je op werk. En zo kan het nog wel een uur doorgaan. Maar waar het tot neerkomt is... Dat jij altijd diep van binnen weet hoe jouw weg is en zal gaan. Daar naar luisteren. En je kinderen, kinderen innig liefhebben. En daarmee spreken. En wellicht met hen bespreken wat je hier hoort. Wat je krijgt. Altijd antwoord van je innerlijke zelf. Om te ervaren, om dan te ervaren dat je kinderen jouw grootste spiegel zijn. En om te ervaren dat jouw kinderen het haar fijn hebben aangevoeld waar jouw pijn ligt. Nou, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. En nou, ieder ander, ja, ik hoop dat je er iets aan hebt voor de anderen. En dan is het toch alweer bijna tijd en dan bedank ik jullie weer hartelijk voor het luisteren en dan ook weer heel graag tot de volgende week. En alle lezingen zijn weer te horen op eh, yhra.nl en, eh, eh, en op design.nl eh, en op een hele week lang op idigosolstation.nl. En nou, je mag me altijd meelen hoor. En soms van tijd tot tijd ga ik daar gewoon eens een paar vragen achter elkaar doen. En dat is nu gebeurd. En nogmaals, bedankt voor je vertrouwen. En het was me een waar genoegen. Tot ziens en een hele goede week. Dag.